12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Minister Ascher van Sociale Zaken noemt de jongste werkeloosheidscijfers prachtig. CBS meldde vanochtend dat er in augustus 521.000 mensen zonder werk zaten. Half jaar geleden waren dat er nog 60.000 meer. Volgens Ascher geven de cijfers goede moed, maar zijn ze nog niet goed genoeg. Hij wil dat de mensen die aan het werk willen... de komende maanden de kans krijgen om een baan te vinden. De werkeloosheid daalde vooral onder mensen van 45 jaar en ouder. Mensen die langdurig werkeloos zijn, komen nog wel moeilijk aan een baan. Door de afschaffing van de basisbeurs blijven eerstejaarsstudenten vaker bij hun ouders wonen. Ging in het collegejaar 2014-2015 nog 28% van de eerstejaars het huis uit, het afgelopen studiejaar was dat 13%, meldt het kenniscentrum Studentenhuisvesting. Sinds 2015 krijgen nieuwe studenten geen basisbeurs meer. Voor een student op kamers scheelt dat bijna 270 euro per maand. Studenten kunnen wel gebruik maken van het leenstelsel. Ze betalen een heel lage rente... en ze mogen tientallen jaren doen over de aflossing van hun studieschuld. Criminelen hebben steeds meer moeite om via internet bankrekeningen te plunderen. Volgens de Vereniging van Banken is er in de eerste helft van dit jaar 148.000 euro gestolen... Vier jaar geleden was dat nog bijna 25 miljoen euro. Mede dankzij voorlichtingscampagnes zijn mensen alerter op oplichters. Omdat cybercriminelen nog nauwelijks bankrekeningen kunnen plunderen... verleggen ze hun werkgebied volgens de fraude-helpdesk naar datingsites. Het afgelopen jaar hebben criminelen via nepprofielen mensen die op zoek zijn naar een nieuwe liefde... voor 1,6 miljoen euro opgelicht. Het weer nog, de zon schijnt volop, het wordt 27 tot 30 graden. In de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. In het uiterste zuiden kan een regen- of onweersbui vallen. Morgen wisselvallig en zo'n 23 graden. Zaterdag weinig verandering. En zondag is het overwegend droog. En dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Het is Dennis mooi van de ANWB. In de randstad viel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en Diemen 8 kilometer vanwege de werkzaamheden daar. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersin.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 Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. La, la, la. Nou, we hebben beperkte luisteraars hebben vandaag. Ja, want uh, de streaming ligt eruit, hè? Ja. Oh, dus uh, ja. dat, dat lopen we wel mis. Ja, dat is wel erg Ja, Wij lopen het maar de mensen mis. lopen het ja, mis. Nou, wij ja, wij lopen dan. onze luisteraars mis. Ja. Ja. Nou, u kunt, er, ons, u kunt ons nog wel beluisteren via de ether, dames en heren, op de 106.9. En ja, de kabel weet ik niet, 104.5 of die wel werkt. Nou, kanaal wel. 40 toch? Ja, kanaal 40, ja. Op de televisie, dat Moeten checken op. of dat wel werkt. Oh ja, nou, ga ik zo even We Gaan even kijken of dat wel werkt. In ieder oh, geval, oh, oh, oh. als u via de stream luistert... Of via de... Die, nou ja, wij hebben op dit moment een storing op internet hier. Dankzij uh, die fijne firma... Uh, <lacht> zelf ingenomen, gedegenereerde... Gekwali <lacht> gekwalificeerde onbenullen. Hij is, hij is boos, hij is boos. Ja. Ja. Zelf Telek. ingenomen, gedegenereerde... Ge nou ja... <lacht> onbenullen. Zing <lacht> Goedemiddag, luisteraars. Moet ik niet zeggen. Dan komen ze ik wilde gewoon overheen. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars. Uh, welkom Goedemiddag. weer Goedemiddag. Bij, een, uh, bij onze donderdag uitzending van Zandvoort Lunch. Yeah. En uiteraard wensen Ruud en ik u natuurlijk een heel smakelijke lunch toe. Yeah. Waar u dan ook bent, lekker. Voor de lunch ben je gelukkig niet afhankelijk van Zero. <laughs> Had je honger? Had je nou honger? Als je broodje via zich al moest komen. Nou, ja, ja, ja, ja. Nou, ja. Niet. Ja, nou we, we hopen dat het eufel snel is opgelost. En dat we ook onze ja. uh, kijkers via, kijkers en luisteraars via de livestream weer mogen verwelkomen in ons uh, gezellige programma. Ja, maar weet je wat er nadat van, ja. ik, ik, ik heb al mijn muziek ook niet, natuurlijk. Want het komt ook nee. via internet. Nee, dat, dat dus, gaat uh, niet. Dus uh, het, dus, uh, ja, dus uh, ja daar heb ik ook al mooie muziek niet. Alla, uh, nee, we al hebben uh, rotmuziek rockmuziek vandaag. Nou, dat valt wel mee. <laughs> nou, wat zeur je dan? <laughs> ah, dat valt wel mee. Maar het is, wat, het meer, het is wat meer zoeken in de, in de computer. Ja, ja, ja het is iets meer werk de, voor ja. je. Ja. Hebben we nog wel de drie in één? we die gaat dus niet. Nee, dat gaat niet via Tenminste, als het via als internet er weer in zit te doen. Ja, ja, maar ja. tot die tijd. Nee, even geen 3-1. De, nee, oh, Voorlopig anders. zijn we off the line. Misschien is dat wel een leuk oh, oh, oh, oh, nummer om te draaien, Ruud, hè? Johnny, ja. Johnny, uh, Johnny. Johnny wie? Uh, Johnny Cash. Oh, Jantje Contant. Hij walk the line. Oh ja. Ja, ja, ja. ja. Hij ja, walks ja. the line, maar wij zijn <laughs> off the line. Ja, precies. Nou, laten we er niet langer over zeuren. Voor de mensen die wel kunnen luisteren, gelukkig doen we het dan maar even. Uh, deze plaats. Als je flexibel denkt, kom, kom je toch nog een heel eind, maar uh, en dan doen we dat maar zo. Ja, het is uh, Sabrina Stark. Say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 Ik heb niet start met Backseat Driver, dit. Ja, ja. Sandra van Nieuwen. En dit heet oh. uh, Venus.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 als een uh, raccoon. En uh, vooraf gegaan door Sandra van Nieuwland... met haar bewerking van het aloude oude Venus. En het laatste stuk, dat heet uh, Freedom. Nou, Freedom, dat is het mooiste wat er is natuurlijk. En uh, ja, uh, uh, het is allemaal een beetje lastig... Uh, voor zover u uh, altijd via... mensen die altijd via de stream luisteren of zo dergelijk. Uh, sorry, maar we hebben een, een sturing hier. Dus dat... Uh, we, ja, we zijn dus alleen via de ether te ontvangen. Dus u moet gewoon uw oude FM radio weer eventjes tevoorschijn halen. En uh, dan op de 106.9 afstemmen. En dan kunt u gewoon ons, uh, ons programma horen. Maar uh, ja, we hebben ook natuurlijk alle muziek niet. Want uh, dat draait ook vaak via internet. En ja, uh, dat werkt dus niet. Nou, heel jammer, maar er is niets aan te doen. We gaan voorlopig maar even door met wat we wel hebben. En dat is heel belangrijk. Neil Young, bijvoorbeeld. En dat is ook leuk om te horen, toch? Ja, vind ik wel. Through, out on the the night. Tell me why. Neil Young was dat. Een nummer van uh, het album After the Gold Rush. En dat heet dus gewoon in Tell Me Why. In the middle of the night, I may watch you go. Bumford and Son. There'll be no value in the strength of walls that I'll have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadow stone But I'll be your. If you'll be mine, stretch out my life, pick the seams out, take what you like, but close my ears and eyes. Strength of walls that I'll have grown There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown You may not trust the promises of the change I'll show But I'll be yours if you'll be Voor het <laughs> Goed nou in ieder geval het lijkt dat uh, het allemaal weer een beetje gaat werken, zoals langs de En we uh, kunt ons natuurlijk gewoon uh, wel horen via de kanaal 40 van uh, uw televisie. Dat kan wel, en uh, via de eten. Uh, de stream of die weer gaat werken, dat weet ik niet. Dat checken we voor u. En zodra die het weer doet, dan laten we dat wel weten op de een of andere manier. In ieder geval. Uh, dit was uh, Lover of the Lights van... Uh, ja. En dit is de originele versie van A Little Less Conversation. U weet het, ooit bewerkt door uh, Junkie XL. Maar dit is de echte Elvis-versie. Zoals je hoort. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark A little less fight, a little more spark Close your mind and open up your heart And maybe satisfy me Satisfy me, baby Maybe close your eyes and listen to the music Dig to the summer breeze It's a grooving night and I can show you how to use it Then come along with me and put your mind at ease hey! A little less conversation, a little more action All this aggravation ain't satisfaction in me A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. set your mouth and open up your heart, and hey, baby, that is five me. That is five me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate. Don't articulate, girl. It's getting late. You just didn't wait. Conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart, hey, baby, Satisfy me, satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me, satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Ja, en dat was van Elvis Presley. En dat, dat, uh, dat heette A Little Less Conversation. En uh, de... nou deze ook nog maar eventjes. Lenneth Cohen. Pretty women. Take these waltz. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning. And it hangs in the gallery of frost. this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. This walls, this waltz, this walls, this waltz with its very own breath of brandy. And say, I, I, I, I, pick this walls, take this walls. Zo hoor ik wel meer genoemd. Maar dan maakt niet uit. Uh, Leonard Cohen. Uh, uh, een liedje wat u vaak hoort bij een reclame uh, van een bedrijf... waar ik nou niet echt een grote fan van ben de laatste tijd. Maar uh, goed, het liedje blijft mooi. En uh, uh, <laughs> uh, ja, we gaan... Uh, we ja, gaan, uh, wat wou je nou eigenlijk ja, zeggen? Ja, ja. Ik, ik, ben, ik ben een beetje van, van het ei eigenlijk. Oh, omdat ik je slavendrijver noemde. Nee, dat en niet. Nee, toch? Nee, maar omdat zo'n uitzending dan zo raar ging... Ja, internet ja hebt, nou dan. ja, dat, dat weet je in deze tijd. Maar, we moeten eerlijk zeggen, dankzij, zeg, onze Leo is het allemaal yep, oh, weer. Leo, Leo, Leo, Leo. Leo. Leo. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempirik. Vandaag is het internet hersteld door onze technicus Leo. dat Leo Miesenbeek, ja. ja. Voor alle technische en bouwkundige problemen. Leo, Bel Leo. Ja. ja. Je ziet het. Leo. Nou. Oké, okay, nou, nou het nieuws. We gaan uh, weer even naar de serieuzere toon. Het e regionale nieuws, dames en heren, van 15 september 2016... Gisterenmiddag zijn de hulpdiensten groots uitgerukt voor een drenkeling in de Noordzee. Rond drie uur s middags kwam de melding binnen waarop ambulances, politie, reddingsbrigade en het traumateam uit Amsterdam zijn opgeroepen. Binnen enkele minuten was de vermiste persoon in goede gezondheid aangetroffen. Echter door een kleine miscommunicatie landde de traumahelikopter toch op het Zandvoortse badhuisplein. Het slachtoffer had de hulp van de traumaarts gelukkig maar niet nodig... en de aanwezigheid van de helikopter trok uiteraard veel bekijks onder de vele badgasten. Aankomende week starten de vergaderingen van de raadscommissies weer. Het zomerreces zit erop en de commissies krijgen een behoorlijk aantal stukken... voor hun kiezen om zich over te buigen. De raadsvergaderingen worden gehouden op 13, 14 en 15 september... En een van de punten die behandeld gaat worden, die uh, zijn aangedragen door de PvdA en Sociaal Zandvoort. Zij maken zich namelijk zorgen over de veiligheid op het strand, nu door twee-strijd bij de Zandvoortse reddingsbrigade. Uh, de post af en toe dicht is. Hoewel er ook alweer meldingen zijn, dat die gewoon weer open is. In ieder geval rommelt het daar. Donderdag 15 september willen PvdA en Social Zandvoort de problemen bij. De gemeente, de door de gemeente zwaar gesubsidieerde Zandvoortse reddingsbrigade bespreken in een commissievergadering. De reddingsbrigade lijkt volgens tonen uit twee kampen te bestaan. Onlangs legde vier ervaren dagcommandanten van de ZRB hun functie neer omdat ze geen vertrouwen meer hadden in het bestuur. En eerder dit jaar werden twee ervaren vrijwilligers die kritiek hadden op het bestuur geroyeerd. Een maand geleden eiste Sociaal Zandvoort en PvdA opheldering van het college... over een andere kwestie rondom de Zandvoortse reddingsbrigade. Mogelijke misstanden in de boekhouding. Nou, daar hebben de fracties nog geen antwoord op gekregen. Gisteren is bij een uh, nieuw uh, gehouden onderzoek gebleken... of een nieuw uitgekomen onderzoek, laten we het zo zeggen... dat de bouw van windturbines ver weg op zee... lang zo duur niet is als minister Kamp beweert... Minister Kamp heeft de tegenstanders altijd voorgehouden dat als de industrie met gunstige cijfers op de proppen zou komen, hij daarnaar zou luisteren. En omdat energiemaatschappijen en windparkenbouwers niet met die cijfers komen, heeft de Stichting Vrije Horizon de bureaus ECN en Ardo de Graaf advies gevraagd naar de getallen te kijken. ECN had eerder in opdracht van economische zaken de meerkosten van 1,3 miljard becijferd. Dat de uitkomst dit keer anders is, heeft te maken met andere onderzoeksvragen. Waar het onderzoek in opdracht van het ministerie zich vooral richtte op de te verlenen subsidies bij de winning van e-windenergie, daar was de Stichting Vrije Horizon voorzitter Albert Korper vooral geïnteresseerd in de besparingen en meer opbrengsten bij Amuide Ver. Lijkt me eigenlijk ook wel zinniger. Het ECN komt daarbij tot een voorzichtige conclusie dat 300 tot 600 miljoen euro besparing mogelijk is. Ardo de Graaf advies komt zelfs tot een maximale besparing van 1,65 miljard. Nou, door meteen te kiezen voor de Ver kan volgens Corper ook sneller aan de doelstellingen uit het energieakkoord worden voldaan. Overheden, industrie en belangengroepering hebben daarin harde afspraken gemaakt... over de winning van schone energie. Volgens Korper kunnen in Aymuidever drie keer zoveel windmolens worden gebouwd... als bij de Hollandse kust. Hij ziet daarnaast andere voordelen... want zo zou Aymuidever ook ecologisch en landschappelijk beter zijn... en ondervinden scheepvaart, mijnbouw en visserij daarmee minder last... De Kamer buigt zich later dit jaar over de kwestie. En mensen, ik zeg het nog maar een keer. Tot 19 september kunt u altijd nog uw zienswijze uh, En dat is dus gewoon de, de, hoe u erover denkt. Dat die uh, 700 windmolens van 250 meter hoog voor de kust worden gebouwd. Uh, kunt u altijd nog indienen zodat het op 5 oktober door de Kamer wordt meegenomen in het debat over de windmolens? Want het is nog lang niet besloten. Tenminste, nog lang niet. Het is natuurlijk heel, ver voor de, heel kort voor de deur. Uh, dit was het regionale nieuws tot nu toe. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, net als voorgaande dagen is het ook vandaag weer zonnig na zomerweer. Bij een matige Oost- tot Zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar waarde omstreeks de zomerse 29 graden. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe, en komende nacht neemt de kans op buien toe. En daarbij kan het ook tot onweer komen. De wind wordt zuid, later zuidwest en de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Zowel in de vroege ochtend als later op de middag is er kans op buien en daarbij is ook kans op onweer. De zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur is met maximaal een graad of 21 erg aangenaam.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 Oh, baby. Captain and One more time. En jij vroeg dit aan met een speciale reden, Dolf, toch? Ja, zeker. Yeah. Ja, ja. Yeah. Eindelijk heb ik eens echt een reden voor mijn plaatje. Oh. <laughs> One more nee, mijn, uh, mijn favoriete schoonzusje is uh, vandaag jarig. Oh. Ja. En dan heb je gelijk ruzie met al je andere schoonzusjes? Omdat... Ja, die heb ik gelukkig niet. Ik heb oh. er gelukkig maar één. Oh, oh ja. vandaar. Dan, dan kan je makkelijk <laughs> zeggen dat ze favoriet is natuurlijk. Ja, oh, oké. Okay. Nou, nee, voetal. maar ze is vandaag jarig en ik weet dat zij uh, dit nummer ontzettend goed vindt en uh, ja. dat ze die heel graag hoort. Dus ja. dit, uh, deze keer wilde ik het nummer van de sidekick opdragen aan Diana Tempierik, getrouwd oh. met mijn broer Bas. Oké. Okay. Hey, en weet je ook zeker dat ze geluisterd heeft? Nee, dat weet ik niet. Nou, nou, nou, nou. Ze kan toch ook uh, uh, weer eens uh, terugluisteren? Ja, dat kan. Als het wel he? wel he? allemaal werkt, kan het allemaal. Sorry, ja. Goed, alles werkt weer. Dus uh, u kunt Heerlijk. ons weer uh, overal ter wereld horen. Daar zijn we wel weer blij mee natuurlijk. Vandaar ja. dat we ook... Uh, dit weer konden doen, anders kan je geen eens een liedje van de zaak in je van internet hebben. Wat zijn we toch afhankelijk van het internet? Vreselijk wel. Ja, uh. dat, dat is wel weer waar, ja. ja, ja, nou ja. Maar ja, gelukkig, gelukkig was Leo nu, er. He? Leo, ja, ja. ja. De redder in de nood. De redder in de noodshow. Wat <laughs> uh, gaan we doen? Ja, nou ja, de 3-in-1 heeft u even moeten missen. Ja. Oh. Uh, de 3-in-1 heeft u even moeten missen, want die was er even niet. Nee. Uh, maar nu wel. Dus gaan oh, we gaan nu. we nu doen? Ja, gaan we nu doen. Oh, leuk. Ja. Ik laat me met 3 in 1 niet afpikken. 3 <laughs> in 1 1 En die is vandaag van de motions. even terug te horen, hè? Die oude plaatjes van uh, The Motions. Uh, er is onlangs een tijdje terug, uh, zijn ze er al mee begonnen, een uh, fantastische serie uh, cd's verschenen onder de titel Golden Years of Dutch Pop Music. Ik heb er uh, al vaak wel aandacht aan besteed. Maar het blijft zich maar vernieuwen. Er komen nu weer nieuwe delen aan. Die zijn samengesteld door Joost de Draaier, oftewel Willem van Kooten. Dat is op zich natuurlijk uh, helemaal geweldig. Um, en uh, deze drie nummers komen ook uit, uh, kwamen ook uit die serie vandaan. De uh, Motions, dus een Haagse band. Uh, zo ook in de, ja, in de grote vloed van uh, Nederbeatgroepen. Uit Den Haag in het begin van de jaren 60, 1903, 65, zo'n beetje, toen het allemaal op gang kwam. En het kielzog van de Beatles natuurlijk en de Stones. En uh, noem het allemaal wat er uit Engeland kwam: Golden Nering, The Hakes, Hu en de Hilltops, The Motions. Uh, Q Q65, nou, noem ze allemaal maar op. Al die Haagse bandjes die toen uh, grote furoren maakten. En de Motions waren er daar een van. Met natuurlijk als belangrijke man Rudy Bennett. Oftewel Rudy van den Berg. Maar als artiestenaam Rudy Bennett. Uh, de leadzanger. En als uh, Siep Warner zat er ook onder andere in. En het, hem, Henk Smitskamp, ja, die zat er ook in. En dan ook nog Robbie van Leeuwen natuurlijk. De man die later ook nog gigantisch succes zou hebben met, uh, met Shocking Blue. Maar begonnen dus bij The Motions. En hij schreef ook daar de meeste van de liedjes. U hoorde achtereenvolgens It's Gone. En daarna For Another Man. En daarna hoorde u uh, prachtige Wasted Words. Goed, nou, de uitzending loopt iets anders dan we verwacht hadden, maar dat maakt allemaal niet uit. We zijn weer op schema en we gaan u zo meenemen naar het nieuws en het weer van, uh, van, uh, van, uh, van, uh, van één uur. Ja, dat gaan we doen. En dus uh, draaien we nog maar even een filmpje. en dan uh, bent, u, uh, bent u zo weer op de hoogte van al het wereldnieuws. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant, wanneer wij met explosieven bezig gaan. Ja. En na het nieuws gaan wij hier aan de gang met explosieven. Dat doet Vaswijk.